van Tijn met het NOS. Show. De Franse socialisten gaan de presidentsverkiezingen van april volgend jaar in met François Hollande als kandidaat. Zijn tegenkandidaat Martine Aubry heeft Hollande vanavond gefeliciteerd met zijn overwinning in de voorverkiezing... waarin bijna 3 miljoen Franse kiezers deelnamen. Hollande heeft in zijn campagne steeds gezegd dat hij de Fransen wil verenigen... en dat hij een gewone president zonder allures wil zijn. Met de helft van de stemmen telt stond Hollande op 56% en Aubry op 43%. Vanaf nu zal ik François Hollande volledig steunen om ervoor te zorgen dat hij over zeven maanden president van Frankrijk is, zei Aubry. Aanhoudend noodweer in Midden-Amerika heeft inmiddels aan zeker 70 mensen het leven gekost. In Guatemala zijn zeker 28 doden gevallen en ook El Salvador, Honduras en Nicaragua zijn zwaar getroffen. Veel plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten doordat wegen en bruggen zijn weggespoeld. In de getroffen gebieden zijn tienduizenden inwoners geëvacueerd. President Obama heeft in Washington een monument ingewijd voor Martin Luther King. Het staat op de National Mall, waar veel andere gedenktekens staan, onder meer die van de presidenten Lincoln en Jefferson. De inwedding was eigenlijk gepland voor 28 augustus. Op die dag hield King in 1963 zijn beroemde toespraak, I have a dream. Vanwege de orkaan Irene ging de ceremonie toen niet door. In Spanje is een kwart van de kinderen tot 16 jaar onder voet. Dat zegt een Spaanse overkoepelende organisatie van hulpverleningsinstellingen. En ook dat de economische crisis mede de oorzaak is. Kinderen hebben vooral weinig eten in gezinnen die getroffen zijn door werkloosheid. In Spanje zit ruim 21% van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is het hoogste cijfer in de eurozone. Het weer...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 Terug bij Steven Zandvoort bij het programma Peaceful Radio, aflevering 746. Het programma is geopend door John Vlugger met de cd Star Eyes. Nog meer piano van Frank H. Sauer en zijn cd is Insights, Inside, ja, en dat van het label Phoenix Music. Wil je het allemaal eens uh, nalezen? Nou ja, dan kan je de playlist van dit programma vinden natuurlijk op uh, programma-inval op de website van cfmzandvoort.nl En daar kan je exact meelezen wie er uh, allemaal langskomt in dit programma. Een cd van verschillende artiesten. En um, ja, dat is Music for Yoga and the Healing Arts. Muziek is van Pariat. We gaan afsluiten. En um, het laatste werkje komt van Mahanta Das. En de cd heet Transcendental Reiki van het label. Ik dacht een Italiaans label Evolution Music. Goed, mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma, Peaceful Radio, aflevering 746. Ik ben ook te vinden op Twitter en op Facebook allemaal, onder de naam van Peaceful Radio. En mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.